Veel mensen die de auto pakken om naar hun werk te gaan voelen zich met dit winterweer onveilig. Bijna de helft heeft het CNV uitgezocht. Thuiswerken is voor een boel mensen geen optie en daarom hebben ze geen keus, zegt de bond. Een idee is om de werktijden aan te passen zodat je niet in het donker naar het werk hoeft te rijden. Ruim 50 vakantieparken in ons land zijn de afgelopen jaren veranderd in woonwijken. Heeft het programma Pointer uitgezocht. Door de parken een andere bestemming te geven mag je er permanent wonen. CBS denkt dat er 60.000 mensen permanent in een vakantiehuisje wonen... maar waarschijnlijk zijn het er meer. Rusland heeft vannacht weer doelen in Oekraïne aangevallen. En dat zou een wraakactie zijn geweest. Volgens Moskou deed Oekraïne in december een aanval op het buitenverblijf van president Poetin...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 Frans, dankjewel. Het is twee minuten over negen. Je bent bij de Sleemix-marathon met Sam Veld Zometeen een uur lang in de mix. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met een korte vertraging op de A4 richting Amsterdam... tussen de Hoek en Schipholtunnel daar acht minuten. Een Flitser opgepast op de A1 richting Naarden bij Muiden. Daarbij hectometerpaal 14.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 I pray to God in the sky Could we keep this love alive? If I'm with you in the afterlife Would you give me?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 Wat voor weer het ook is. Gewoon de Slam X marathon met de grootste DJ's. 24 7 in de mix. Lucas en Steve hebben een nieuwe track uitgebracht. Zalfeld draait hem. Dit is Good Times bij Slam.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 sure <laughs> again ...dat je ook op vrijdagochtend hebt gekozen voor Slam. Hielk hierbij, het is half tien. Richting het einde van misschien wel een thuiswerkweekje. Stalf Veld ook flik aan het thuiswerken de afgelopen tijd. Breekt een hoop nieuwe muziek uit. Dit was zijn nieuwe track... Samveld en Future in Your Hands hier in de Slammix Marathon. En Samveld iedere vrijdagochtend tussen 9 en 10 te horen. Kijken we naar de wegen, dan zien we één vertraging op de A59... richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 24 minuten. Dit is Mike De Miro, calling samen met Di Noro in de Slammix Marathon. Watchin' you come alive like there's no one around da da da You put your hand Stop what you're doing. Let's keep it moving, yep. Stop what you're doing. Let's keep it moving, yeah.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 We weer goed, Sam Veld. Hij is er uh, volgende week gewoon weer bij hem. Op de power line-up van de Slam X Marathon. Ook uh, volgende week weer uh, toren. in zijn eigen residentie tussen 9 en 10. En de Slam X Marathon is pas net begonnen. Volgende powerhouse staat al in de startblokken. Zometeen heerlijke groovy house tunes. Gus komt eraan. Gus, zometeen een uur lang te horen. En dit zijn de laatste paar minuten van Sam Veld.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 Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapinaal.